1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jurgen van den Berg en Deborah Bleckenhorst. Goedemiddag allemaal. Is het organiseren van die Olympische Spelen een beetje lucratief? Dat is een vraag. Het antwoord komt straks van sportmarketeer Bob van Oosterhout. En de hoogste score in de nieuws- en sportquiz is 54 punten. En de kandidaat van vandaag heet Juliette Luijten. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Jan van der Putten.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 Voorzitter Barroso van de Europese Commissie is vandaag in Athene... voor overleg met de Griekse premier Samaras. En zijn kantoor heeft laten weten dat er geen sprake is van crisisoverleg. De reis van Barroso zou horen bij de gewone contacten... die hij als commissievoorzitter met regeringsleiders onderhoudt. Op de lijst van gemeenten waar het aantal woninginbraken... procentueel het meest is toegenomen, staat Almere bovenaan. Het aantal inbraken steeg daar vorig jaar met 51 procent... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De politie Flevoland kent de cijfers en is een campagne begonnen om het aantal woninginbraken in Almere terug te dringen. Wij zijn nu sinds vorig jaar begonnen met een 1 en tweede pakje inbrekers mee. Dat is een campagne die ook ondersteund wordt door de gemeente. Mensen kunnen ook subsidie aanvragen in Almere om zeg maar een, een, een vergoeding te krijgen voor goed degelijk hangen sluitwerk. En volgende maand staan tentjes overal in, op plaats in Almere... juist ook om die burgers steeds meer te informeren. In heel Nederland werd in 2011 meer dan 89.000 keer ingebroken. Dat is 8% meer dan in 2010. Het verkeer op de A1 bij Muiden heeft een tijd lang last gehad van een storing bij de Vechtbrug. De slagbomen van de brug konden niet meer omhoog en daardoor ontstonden lange files. In de richting Amsterdam stond er op het drukste moment 8 kilometer. En ook de andere kant op was het erg druk. Het probleem met die slagbomen is inmiddels verholpen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht rellen geweest... na een uit de hand gelopen feest. En daarbij werden ook vernielingen aangericht aan een tiental winkels. En er werd ook een winkel geplunderd. Het feest was in de Bayer Beach Club aan het Stadhuisplein. Er waren enkele honderden mensen binnen. En toen het feest op last van de politie werd beëindigd... ontstonden buitenvechtpartijen. Een groep van 15 mensen bekogelde de politie met stenen en glazen. Daarmee voerden charges uit om de situatie weer onder controle te krijgen. En zes mensen werden gearresteerd. Het aantal ziekmeldingen bij bedrijven neemt af. De daling begon halverwege vorig jaar en zet ook dit jaar door. Bij de Arbo-dienst hebben ze wel een idee hoe dat komt. We denken dat het te maken heeft met economische ontwikkelingen. Het gaat slecht met de economie. Nederlanders voelen dat. En zullen uh, meer nadenken of eerder besluiten... toch maar naar het werk te gaan, ondanks het feit dat uh, ze klachten hebben. En volgens de onderzoekers zijn mensen die zich dan toch ziek melden... wel langer ziek dan vroeger.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 Het weer is al vrij zonnig, in het binnenland mogelijk wat stapelwolken... maar het blijft wel droog, het wordt 23 tot 29 graden. Morgen broeierig warm, 25 tot 30 graden. Tegen de morgen kans op een onweersbui. En vanaf het weekend wordt het s middags hoger 20 graden. Het is wisselvallig met elke dag kans op een bui. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Dankzij de verftube kunnen schilders naar buiten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 Maar eerst een nepvolgers op Twitter van CDA voorman Buma. Hier zijn Jurgen van den Berg en Deborah Blekkenhorst. Want meer dan 80% van die Twitter-volgers van CDA-lijsttrekker Sybrand van Haasma Buma is nep. De volgers zijn spam-accounts, aangemaakt door robots. Meld althans de opiniesite joop.nl op basis van eigen onderzoek. Francisco van Jolen is hoofdredacteur van joop.nl. Uh, Francisco, meer van, uh, dan vier van de vijf volgers van Buma is dus nep. Hoe ja, kan dat? Ja, Nou ja, je kunt followers kopen. Hè. Van, dan betaal je... Het is niet eens zo duur. 20.000 followers is 120.000. 20 dollar, 130 dollar, en dan heb je, ja, krijg je de 20.000 volgers. bij. Ja, ik bedoel, het stelt niks voor. Hè? Het, het, zijn, het zijn geen bestaande <lacht> mensen. Ik bedoel, je kan ze rustig allemaal op je verjaardag uitnodigen en dan komt er niemand. Dus de, uh, ja, maar dan staat wel mooi. En ik denk ook een beetje dat dat er aan de hand was. Siban Puma kwam natuurlijk uit het niets. Werd hij eigenlijk CDA-lijsttrekker? En met geen grote bekendheid. Uh, iemand die ook niet twittert. Hij had al langer een Twitter-account, maar deed daar niks op. Was er kennelijk een beetje sociale mediavrees of zoiets Maar ja, dan word je lijsttrekker. En dan moet je toch wel wat gaan doen. En dan heb je daar een CDA-congres. 30 juni. Hè, moet je presenteren, toch een beetje als het nieuwe. Ja, ja, de premier-kandidaat van het CDA. Dat staat het een beetje sneu, denk ik. Als je minder volgers op Twitter hebt dan bijvoorbeeld Arie Slop of Kees van de Staai van de kleine christelijke partijen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus als je dan dan is de verleiding groot. Ik denk niet, zeg niet dat ze gedaan, maar om als je dan even voor 120 dollar de 20.000 volgers bij kan hebben, ja, dan zit je in ieder geval een beetje in het midden midden in het peloton. Ja. Hoe heb jij dat onderzocht eigenlijk? Hoe ben je erachter gekomen? Er is een site van die heet Status People en daar voer je namen in en dan kan je kijken of je ook voor jezelf kan je checken hè, of je uh, hoeveel volgers je hebt die ja die geen bestaande mensen Het zou heel bijzonder zijn als ik 20.000 of 30.000 volgers heb... die ik twitter helemaal niet. Dus. Nee, maar je kan dus, jij kan dus morgen 40.000 volgers Als hebben, ik gewoon al begin... Je, ja, dan kan je ze kopen. Maar het is maar soort... je kan ook op YouTube. Hè. Als jij een filmpje hebt op YouTube... je maakt een filmpje op je vakantie... waarvan je denkt, nou, dat zou de wereld moeten zien. Dat is een beproefde truc. Dan koop je 100.000 views kan je doen. Ja. En dan zeg je, kijk eens, ik heb een video gemaakt die door 100.000 mensen is gemaakt. En dan, wat gebeurt er dan? Dan gaan er nog eens 100.000 mensen kijken. Waar gingen die 100.000? En zo werkt het. Als jij iemand ziet die 25.000 followers hebt, dan denk je, oh, die ga ik ook volgen. is interessant. Ja. Hè? Ja, Buma, ja, ja, ja. ik wist niet dat hij uh, zo spannend maar was. Maar is iemand, want die Buma, die twitterde kennelijk ook niet van tevoren, dus die is dat, die, dat is hem ingefluisterd. Heeft CDA al gereageerd? Dat dit toch eigenlijk een beetje die zeggen dat het, uh, Ja, die zeggen eigenlijk dat het overmacht is. Het is, uh, het is gebeurd zonder dat ze het in de gaten hadden. <lacht> uh, zo rond dat congres schijnt die uh, om een of andere reden een trending topic te worden zijn. Uh, iedereen op Twitter had het ineens over hem. Dat is wereldwijd gegaan. En zij hadden het verhaal, uh, het schijnt een Amerikaans bedrijf te zijn, CDA. Ik had er nog niet van gehoord, maar mm -hmm. erg beroemd. En Buma schijnt ook een Amerikaans bedrijf te zijn. Waardoor die twee gecombineerd zeg maar, op een Amerikaanse pagina terechtkomen nou. die ik nog niet heb kunnen vinden. Oh. Maar <laughs> waar heel veel mensen gaan kijken. En die zagen dat toen. En die zijn toen op basis daarvan allemaal Sibrand Buma. aangevonden. dat ja, ja, zou ja. natuurlijk kunnen ja. En is nou, hij, is hij de enige of zoomen ook andere politici met hun volgers? Nou, het viel me eigenlijk mee. Het was eigenlijk, ik had verwacht van nou, het is wel wat uh, mee. Het enige beetje verdachte geval waarvan je zou kunnen zeggen... iemand heeft hem geholpen, is Alexander Pechtold. Kijk, de grootste twitteraar van Nederland... en dat weten we natuurlijk allemaal als Geert Wilders. Hij heeft de grootste aanhanger, bijna 200.000. Dat ja. is fenomenaal. Hij, volgt hij voert, zelf niemand, uh, hij wordt hij alleen maar Zo hoort dat ook natuurlijk als je een echte leider bent. En, uh, want wie zou die dan moeten volgen? Hè? Wie <laughs> ja. zou die dan moeten volgen? Dus uh, hij, hij, hij, hij, hij geeft daar zijn decreten door uit duizend mensen die volgen dat en dat is dat zijn over het algemeen ook wel achter mensen ik bedoel er is uh, 21 procent is dan net, maar dat is eigenlijk te verwaarlozen dan kan hij niks aan doen hij okay. zal niks gekocht hebben of wat dan maar ook pechtold kunnen is dit ook maar beetje... pechtold zit daar nou ziet geert wilders een fenomeen wereldwijd eh, voortdurend op de Verenigde in de Verenigde Staten, op tournee enzovoort. en daar is wat mee heeft een paar filmpjes of een filmpje uitgebracht dat veel belangstelling heeft gehad alexander pechtold heeft weliswaar een boek geschreven henk en ingrid wat succesvoller was dan het laatste boek van wilders maar en toch als ja. die nou 150.000 uh, Followers, Het is wat veel. Ik vind het onmerkelijk, want ja. het is ook niet zo dat je zegt... nou jongens, we gaan even Alexander volgen... want dan is onze dag weer helemaal goed. Ja. Dus uh, die heeft 33 procent. En ik vermoed niet dat hij dat zelf heeft gedaan. Maar ook fans die zeggen, weet je wat... Kadootje. het zou toch leuk zijn als Alexander wat meer followers zou hebben ja. dan Geert... als we nou eens 50.000 <laughs> bijstoppen. Eh, dat doen we ook mee. Ja. Dus ja. net als die inhoud van die tweets... die moeten we allemaal ook met een korreltje zout nemen. Ook als je ziet ineens gigantische aantallen volgers... dan moeten we altijd denken van ja, wacht even... het kan best zijn dat hier wat achter zit. Nou, kijk... Je kunt het opbouwen. Geert Wilders, om maar even is al jarenlang bezig om zijn volgers op te bouwen. Nou, dan, dat, dat wordt dan beloond. Ja. Maar zoals bij Sibram Buma, in één dag ja, ja, vanuit het, het niets. Hè? Dat is toch een beetje alsof je zeg maar, als aspirant ineens meedoet aan de Tour de France en je wint. Hè? Dat, ja. <laughs> dat gebeurt. Ja, dan dan, ja, dan is er meestal sprake. Het is van een soort doping. is het ja. eigenlijk. Dat zou je kunnen zeggen: het is Twitter-doping. Ja. Dank voor de uitleg, Francisco van Jolen. En uh, ja, de Spelen, ja, morgenavond. Eindelijk starten ze dan officieel. Er is al jaren gewerkt om de stad gereed te krijgen... en natuurlijk ook alle sporters binnen te halen. Stadions zijn gebouwd, wegen aangelegd, noem maar op. Maar dan is ook de vraag, wordt dat allemaal wel terugverdiend? Bob van Oosterhout is sportmarketeer... en hij houdt zich al een tijdje bezig met de verdiensten in Londen. Ja, Bob van Oosterhout, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we praten zometeen echt heel even, of niet heel even... maar echt over de Olympische Spelen. Maar eerst even wat anders, een tweet van gisteren... Ja, ja, we gaan het er toch even over hebben. Ik denk, uh, geen nepvolgers uh, hoop ik. Uh, u maakte zich behoorlijk boos. Belachelijk, hoezo nou Ajax-Hooligan betrokken bij dodelijke schietpartij? Je zegt toch ook niet C1000-klant betrokken bij schietpartij? Ja. ja. Waar kwam die boosheid vandaan? Nou, ik stoor me daar wel vaker aan... dat wanneer uh, bepaalde mensen uh, criminele praktijken uh, uh, bedrijven... Uh, dat er dan altijd een link wordt gelegd naar een voetbalclub... waar ze toevallig fan van zijn, CQ, een seizoenkaart van hebben. En daarom zei ik gisteren van... ja, goh, er wordt toch ook niet gezegd van... Uh, iemand betrokken bij een, uh, uh, bij een schietpartij, een dodelijke schietpartij... die klant is bij C1000 of die schoenen aan heeft van Armani... of dat heeft er toch niks mee te maken. Uh, een crimineel is een crimineel en dat heeft niks met Ajax... PSV of Feyenoord te maken, vind ik. Onterecht erbij gehaald ja. in deze. Ja, nee, je zegt het ook niet inderdaad. Misschien deed hij ook wel boodschappen bij C1000. Precies, zeggen, natuurlijk. niks mis mee. Niet meer doen dus? Nee. Oh, zo is het. Uh, de Olympische Spelen, wat, wat kost dat nou eigenlijk, die organisatie daarvan, van zo'n evenement? Ja, het is, het is leuk. Er gaan heel veel uh, misverstanden over uh, uh, in de rondte. En ik heb geprobeerd mijn huiswerk goed te doen... dus gisteravond had ik Heijn Verbrugge nog aan de lijn vanuit Londen. Heijn is natuurlijk de, de grootste Nederlandse sportbestuurder die we hebben. Die had een fantastische uh, one-liner en dat was uh, de Spelen winnen altijd. En uh, Heijn uh, legde uit dat uh, de Spelen, de puur de organisatie van de Spelen... dat kost 3 miljard euro... Om en nabij, Ik pin me niet vast op enkele tientallen miljoenen. Um, 3 miljard euro. 1,1 miljard euro wordt al door het IOC aan het organisatie, uh, organiserende land verstrekt. Uh, dus 1,1 kun je daar al van aftrekken. Vervolgens kun je uit sponsoring uh, ongeveer 1 tot 1,5 miljard euro tegemoet zien. Uh, dan blijft er over ticketing. Dus met andere woorden de kaartverkoop. En alles wat te maken heeft met merchandising en licensing. En licensing is een duur woord voor licenties die verkocht worden... Uh, uh, in Olympische sferen. En uh, dat gaat ongeveer nog eens een keer om een 600 miljoen euro. Lang verhaal kort, puur de organisatie bekeken... die komt wel uit de kosten. Maar wat wij vaak uh, uh, doen, we hebben vaak de neiging om ook... Alle kosten die te maken hebben met uh, de infrastructuur... het bouwen van stadions, het bouwen van wegen, et cetera, et cetera... om die mee te rekenen. En dat gaat soms om enorme bedragen. Want zo was er in Beijing bijvoorbeeld nog een extra investering... van 40 miljard euro. Uh, is de hele stad Athene voorzien van een nieuw metronetwerk en een vliegveld. Ja, dat was Athene, waren de andere spelen. En dan Peking... Uh, Peking, Beijing, uh, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, maar het begon al in Barcelona. Ja. De, de hele stad is hertekend, bij wijze van spreken, voor de Spelen. Maar goed, dat zijn natuurlijk investeringen. Uh, daar heb je 30, 40, 50 jaar plezier van als stad. En nee, maar... mag je die dan helemaal toerekenen aan de Spelen? Dat vind ik niet helemaal terecht. Maar je kan ook zeggen, we gaan onze stad lekker opknappen... dus halen we lekker de Spelen binnen. Je kan het ook omdraaien natuurlijk. Ja, maar krijg het maar eens voor elkaar. Zonder dat je, dat je de power van zo'n evenement als, als horizon voor je hebt. Ze zijn daar nu toch ook heel erg mee bezig. De, de legacy, dus wat er, wat er daarna nog blijft... Uh, dat is vaak een, een belangrijk onderdeel in het bid van zo'n stad. Okay. Absoluut, absoluut. dat is ook heel, heel, dat is een heel terecht punt. Uh, ik heb nog even de IOC-statuten uh, uh, erop nageslagen. En daar zie je dat het IOC zegt, legacy is eigenlijk min of meer verplicht. De toekomst van een stad, van een partij die de Spelen heeft georganiseerd... is voor ons net zo belangrijk als welk ander aspect dan ook. En zo zie je in Londen op dit moment bijvoorbeeld dat heel Oost-Londen... Dat is gewoon een achterstand uh, uh, buurt. Heel Oost-Londen is verbouwd. En uh, dat hele gedeelte Newham, uh, dat, dat, dat, dat, uh, ja, daarvan verwacht men... dat de jeugd aan het sporten gaat, de infrastructuur is verbeterd. En ik las een prachtige quote op internet van de burgemeester. Die zei, uh, wij willen deze mensen, dat zijn er een kleine half miljoen... Uh, uh, in, uh, uh, een leven vol tegenspoed... Uh, nee, van een leven vol tegenspoed naar een leven vol perspectief... Begeleiden. Nou ja, mooie kant toch bijna. Ja, maar zijn. dat is wat men hoopt. Wat als het niet gebeurt? Ja, en ja, als je in Barcelona daar gaat kijken, waar die spelen ooit waren, dat wordt allemaal niet, eh, niet echt meer benut, al die paviljoens en, en toestanden. Nee, je hebt inderdaad accommodaties. Uh, uh, nou ja, het is bij sommige grote evenementen, ik kan me herinneren Portugal 2004, maar ook Beijing 2008. Uh, daar waren venues, hè, stadions, die werden gewoon na de Spelen weer afgebroken. Uh, omdat het goedkoper was ze meteen af te breken dan ze uh, uh, blijvend exploitabel te houden. Maar wij, gewone Stervelingen kijken naar dat soort materie en denken van poe dat kost toch klauwen met geld, maar wanneer je naar het totaalplaatje kijkt, is dit absoluut een winstgevend en een positief gebeuren. Ik, ik, ik vergeet nog even te praten over de economische impact of de sociaal-maatschappelijke impact. Klein voorbeeldje, ik was een paar weken geleden in Frankrijk op vakantie en stond in een aftans campingbarretje te kijken naar de Tour de France met twintig landgenoten. Nou, Louis-Leon Sanchez van de Rabobank won die etappe en een kwartier later springen toch twintig dolgelukkige mensen het zwembad in. Ja, dat is ook iets wat sport met je doet. Het verbroedert. Absoluut. Ja, Maar uh, wat als wij nu uh, de Spelen, uh, ja, we willen ze binnenhalen, wat als we ze ook echt krijgen in 2028, wat levert het ons dan uiteindelijk op? Want ook wij zijn natuurlijk ook zuinige Nederlanders en zullen zeggen... ja, dat kost zoveel geld, dat moeten we niet doen. Dat nou, wordt al geroepen overigens. Ja, kijkend naar de, de, de, de, de, de ambities van het IOC zelf... zou je de spelen moeten gebruiken. En dat zou de boodschap moeten zijn ook in dit land. En dat zou ook de strekking moeten zijn van zo'n bid. Je moet de spelen gebruiken om het land beter te maken. We hebben enorme fileproblemen. Je zou ah. bijvoorbeeld kunnen zeggen van laten wij eens de spelen... en de infrastructuur die nodig is om... Spelen te kunnen organiseren, zeker in zo'n klein land als Nederland... laten wij dat eens gebruiken om het fileprobleem op te lossen. Laten wij in de Randstad eens een, een nieuwe ring aanleggen... Op, op 50 meter hoogte, boven alle andere wegen. En kijk, dat kost je 20 miljard. Maar je bent vervolgens wel de komende 50 jaar... van allerlei andere problemen Moet af. Moeten wel een beetje kunnen doorrijden. Niet uh, nee, 10 banen aanleggen, dan 100 mogen rijden. Want dan hebben we nog uh, die fileproblematiek niet aangepakt. Nee. Dus we, we moeten dit gewoon, of tenminste, in Nederland zou dit ook moeten doen straks, gewoon niet spelen. Er liggen grotere doelen achter dit soort sportevenementen. Maar dat is denk ik het probleem. Want als je, bedoel, we, hebben dat, we doen standpunt standpunt.rel hier op Radio 1. Hebben we hebben dit onderwerp natuurlijk vaak gedaan ook. En het, de mensen zeggen: van ja, belachelijk in deze tijd van bezuinigingen. Waarom gaan we dan nu al investeren in zo'n gigantisch project. wat dan in 2028 tot iets moet leiden? Ik begrijp het ook nog wel. Dat ze dat niet zien. Nee, maar ik begrijp ook wel dat ze het niet zien. Want het is ook heel erg lastig om uh, um te zien. Want uh, nogmaals, dit gaat, dit gaat over uh, enorme macro-ontwikkelingen. Zowel economisch als qua infrastructuur. Als alle andere aspecten die we ook net met elkaar uh, besproken hebben. En ik geloof best dat het voor de gemiddelde Nederlander, de gemiddelde burger... zeker in deze tijd inderdaad wel uh, lijkt op, op geldverspilling. Maar dat is het dus absoluut niet. Nee, maar vooral ook omdat er natuurlijk heel veel kosten al gaan zitten in, in de hele voorbereiding. En dan moet je nog maar afwachten of je uiteindelijk het groene licht krijgt... dat je het ook mag gaan doen. Dus je moet wel heel veel investeren. Voor nee, dat voor... is absoluut waar. Maar dat, dat vind ik een, uh, een verhaal apart. Hè? Die hele bidfase. Uh, kijkend wat er bij ons bijvoorbeeld gebeurd is met het WK voetbal. Uh, ik ben een groot voorstander van een WK voetbal in Nederland. En tegelijkertijd had ik heel weinig fiducie in het welslagen van die missie. Want uh, ja, je weet gewoon dat in zo'n uh, executive committee bij FIFA... daar zitten twintig mensen en die komen uit een bepaalde cultuur cultuur waarbij het gewoon normaal is naar de voorzitter te kijken en te zeggen van voorzitter zegt u maar wat ik moet stemmen en dan volg ik uh, slaaf. Ja of andere landen schuiven wat onder de tafel door. Ja en die schuiven wat onder dat de tafel door en dat doen wij niet. Wij zijn daarin vind ik zelf wel een beetje roomser uh, dan de paus. Want als je aan die wedstrijd meedoet dan zul je er ook bij neer moeten leggen dat er andere wetten en regels wel eens gelden. Ja. Okay. Anders ga je nooit winnen. Zo is het. Ja. 2028, het is nog ver. Ik heb hem in mijn agenda <laughs> genoteerd. Zo is het. Uh, Bob van de houdt sportmarketing. Hartelijk dank. really oh. 68 Motorway, de Tom Robinson Band. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportvis. En die spelen we vandaag met Juliette Nuiten, 57 jaar uit Utrecht. Docent aan de Hogeschool van Utrecht. Wat geeft u daar eigenlijk? Bedrijfskunde. Aha. Dus dat moeten allemaal mensen, van die, van die businesspeople worden uiteindelijk... Die, die het allemaal wel goed doen. Ja, ja, als ik daar een bijdrage aan kan leveren, zou dat leuk zijn. Ja. En, het is een teleurstellende middag, want ik ben een enorme fan van Diode de Graaf. <hijen> Ik ja, dat zeg gisteren ik. nog tegen die jongen: kom nou gewoon, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee is... maar ja, dat klopt, ik vind haar een heel goed rolmodel. En ik zei net tegen de collega's hierachter, van uh, als ik nu 18 zou zijn... dan zou ik wel weten wat ik ging doen. Dan ging ik echt uh, de sportjournalistiek u... in. Zou oh, je Ja, ja, ja, dat was in mijn tijd, was sport toch voorbehouden aan uh, mannen. En uh, nou ja, goed, heel die tijd was toen anders natuurlijk. Maar ja, het lijkt me zo'n leuk vak. Dus u kunt, u kunt de lol niet op deze zomer, want het is een en al sport natuurlijk. Ja, dat, dat is ook zo. Ja, ja. Ik, eh, ik leef helemaal op. Ja, <laughs> nou, ja nou, oké. Okay. Nou, mooi. Die, die competitie zit er, zit er gewoon gelijk goed in. Uh, dat is ook <laughs> ja. nodig voor, voor die quiz die we spelen. Ik moet even terugkomen op gisteren trouwens. Want gisteren was er geen klaaglijn. Ongetwijfeld was er over geklaagd. Want we hebben weer zitten klojoen met de, met de puntentelling. Uh, de hoe zat het? het? We hebben uh, tien vragen goedgekeurd voor Marco Dodeman. Het bleek het er uiteindelijk negen te zijn. We hebben de band helemaal teruggedraaid. En hij had er maar negen. Dus dat betekent dat hij ook op 54 komt. En dat betekent dus dat we nu ex-equo. 54, hoogste score. Maar het gaat dat vanmiddag gewoon veranderen. Uh, dat betekent uh, dat je daar ja, in overheen... In positieve moet... zin, dan hoop ik ja. nog. Ja, 54 moeten we overheen vandaag. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Komt-ie. Tot nu toe bleef de stad door oorlog bespaard. Maar sinds een paar dagen proberen honderden rebellen de stad te veroveren. Maandag boekten ze groot succes. Ja, in Syrië maken het regime en de rebellen zich op voor de grote slag om welke stad? Vlak bij de Turkse grens. Aleppo? Goed, ja. Vraag 2. Een Amerikaanse minister koos tijdens een persconferentie ineens duidelijk de kant van de oppositie... door te zeggen dat de steun aan de rebellen vergroot moet worden. Om wie gaat het hier? Welke minister was dat? Ja, weet ik niet. Sorry. Amerikaanse minister Hillary Clinton? Ach, Clinton. Ach. Ja, een ja, zaken. Ja, ja, ja, ja. Ze riep de rebellen zelfs op een interim regeringslichaam voor te bereiden. Zo door naar de sportvraag dan. Vraag drie. De Olympische Spelen, ze zijn nog niet officieel begonnen. Of de eerste rel is al een feit. Want de organisatie blunderde bij het vrouwenvoetbalduel Colombia-Noord-Korea. Voor de aftrap werden de Noord-Koreaanse speelsters op de grote schermen geïntroduceerd. Maar er werd een foutje gemaakt, want wat gebeurde er? Uh, de vlag van Zuid-Korea werd getoond. Ja, ja, de noord koreanen konden er niet om lachen. Weigerden zelfs een, een uur ongeveer om te spelen uiteindelijk. wel. Ja. Maar wel hey, gewonnen. Een beetje slordig was het ook mm -hmm. wel natuurlijk. Uh, vraag 4. Uiteindelijk werd die wedstrijd dus toch gespeeld. Noord-Korea won uiteindelijk van Colombia. Wat was de eindstand? 2-0. Ja, goed. Zeker. Dan uh, even een uh, korte toestand. Dat heb ik goed meegeteld. Zijn het er vier, klopt dat? Ja. Drie. Nee, ik zit allemaal niet goed te tellen. Drie zijn het er. Verder met uh, vraag 5. Een fragmentje. Wie is hier aan het woord? Ja, nee, maar het, is, het loopt goed. De local is goed in positie, informeert me dagelijks op meerdere momenten. Aanvankelijk zag het eruit uit dat ze misschien wel sneller terug zouden kunnen komen. Nou, nu gaat het toch weer langer duren. Dus het is heel goed om jezelf even te laten informeren. Ja, ja dat is mijn burgervader, dat is Wolf. <laughs> Klopt. Ja, uiteindelijk kwam hij toch terug hè, van een fietsvakantie in Engeland... vanwege dat uh, asbestincident in ja, het Vraag ja, 6. Welke oude PvdA-burgemeester zegt in een interview in de Telegraaf... dat hij niet begrijpt dat zijn partijgenoot niet terugkwam van vakantie? Bram Peter dat is goed. Peper zegt, ik ken de man niet persoonlijk... maar ik heb al eens eerder geroepen dat Wolsen... het vak van burgemeester niet echt goed in de vingers heeft. Nou, ja, wel... ja, wie het weet mag het zeggen, denk ik altijd maar. Hè? Ja, het is uw burgervaardig. Ja, ja, ik zeg niks. Ja, <laughs> ik ben neutraal. Ja. Bij de volgende vraag krijgt u dan wel weer de kans... om de score flink oh. op te vijzelen, maximaal vier punten te verdienen. Hints geven wij over een persoon uit het nieuws. Wie bedoelen we? En als u het antwoord denkt te weten... roept u stop, maar natuurlijk niet te vroeg... want de herkansing is niet mogelijk, dus u moet het echt zeker weten. Een persoon dus. Vier. Mijn concurrent ging me voor... 3. Slechts 15 van de Europeanen is een aanhanger van mij. 2. Ik woon de opening van de Olympische Spelen bij... die ik zelf in 2002 organiseerde. Geen 1. Ik ben gisteren in Londen aangekomen... voor een zesdaagse tour door Europa en Israël. Ah, dat is erom niet. Ja. ja. Ach, één puntje. Wat jammer nou. <laughs> Nou ja, toch weer eentje erbij. Uh, brengt de score in totaal op uh, zes. En ja. dat betekent dus dat er tien vragen goed moeten zijn... Zo meteen, om over die 54 punten heen te komen. Ja, ik ga mijn best doen. Gaan we kijken zometeen, deel 2 van de quiz. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Lijkt of ik gelijk soms of ik... Lijkt of ik altijd... Lijkt of ik lijkt soms of ik altijd weer met rug naar vuurwerk sta. Zeg me wanneer dan, zeg me wanneer je dat dan zag, zeg me wat je zag. Ik ben Niemand ik heb geen idee wat ik doe, wil niet beladen, moe of als de hulp was nodig is. Maar ik ben hier. Ik voor. ben zonder niet waar, ik heb mijn snuiven gespaard en ik lieg zelfs dat het niet nodig is. Maar ik ben hier voor. Ik ben geboren wat jij. Betrouwbaar, Ooit was ik zorgzaam en zacht. maar krachten niets dan verdriet, Want alles wat ik dan zag. Je gaf een ander in lach, bij jou is vriendelijkheid een zorggebrek. Maar ik ben hier voor niet leuk in een fout. En wat gemeen is, heb je stout. En ik leer langzaam lief, maar ik ben niet gek. En ik ben hier voor lief. Ja, hier uh, voor jou, Acta en de Munnik. We spelen deel 2 van de quiz, doen we vandaag met Juliette Nuiten, 57 jaar uit Utrecht. Het kan maar zo zijn dat we nu straks 3 mensen krijgen met 54, want zij scoren factor 6 in deel 1 van de quiz. Nou ja, 9, uh, dat betekent dus een gelijke stand, dan sluiten ze zich aan bij die andere twee. Maar 10 of meer is gelijk uh, de kop uh, pakken. Dus uitdaging. Ga ik daar maar voor, hè? 90 seconden de tijd. Veel vragen. Uh, die moet u beantwoorden met een uh, antwoord. Uh, of u zegt pas. En de vraag moet helemaal gesteld worden. Dat ja. is een spelregel. Daar komen ze De okay. nieuws en sportquiz. President Lukashenko van Wit-Rusland is niet welkom bij welk evenement? Olympische Spelen. Ja. Oprichter van welke natuurorganisatie mag worden uitgeleverd naar Costa Rica? Paul Watson. Van welke organisatie? Uh, uh, van de Sea Shepherd? Dat is goed. Welk land stelt het huwelijk nog dit jaar open voor homoseksuelen en lesbiennes? Uh, Schotland, ja. Op de luchthavens in en rond welke stad wordt morgen toch niet gestaakt door douanepersoneel? Uh, Londen. Goed. Het OM heeft in hoger beroep een zelfstraf van 15 maanden geëist tegen welke dochter van Connie Breukhoven? Constance. Klopt. Ranjap Mukherjee is gisteren beëdigd als president van welk land? Uh, Pat. India. Hoe heet de vechtsporter die zich gisteravond heeft gemeld bij de politie? Eh. Uh... Wat Ja. Welke bekende crimineel gaat wekelijks een column schrijven Willem, in een Nieuw Revue? Willem Holleder. Goed. Welke filmmaatschappij gaat geld overmaken aan de slachtoffers van het schietincident in Aurora? Wat? Warner Brothers. In Amerika is de uitvinder van welk fitnessapparaat overleden? Uh, de loopband. Dat is goed. In welke provincie zijn veertien carillonklokken gestolen? Brabant. Ja, dat klopt. Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft bekendgemaakt dat wie is getrouwd? Uh, de leider. Kan, uh... Kung Jong. Und? Ja, Und? Voor de kust van welke Europese hoofdstad zijn zes oude scheepsvakken gevonden? Wat? Athene. In welke stad zijn 300 passagiers uit een gestande Vira-trein gehaald nadat ze een uur hadden vastgezeten? In Rotterdam. En dat is goed. Die zat nog in de knal, dus die tellen we zeker mee. Um... Ja, ik weet het. Het, zijn er, het waren er elf. Elf? Goeie, ja, Zo, kijk. Brengt de score op 66. En dat op mijn leeftijd? Via een kop. Dat <laughs> <totie> hoor. Ja, nee, keurig. Uh, u neemt de koppositie uh, in, uh, 64 punten. Dat betekent ja. dat voorlopig. Uh, uh, neemt die kwalijk, 66. Dat het uh, de normale prijzenpakket uh, meegaat naar huis. Dat zijn de kaarten voor beeld en geluid en het prachtige Kijk. sportboek van de mensen van uh, andere tijden sport. En dan even afwachten, want we spelen hem tot zondag de quiz. Okay. Of, of hier nog iemand overheen gaat. Nou, ik hoop van niet. Ik ken ook niet sorry. <laughs> Ik wens u een mooie sportzomer in ieder geval. Ja, ik jullie ook. Juliette uh, Luiten, Nuiten was dat. Nice. Het is um, half twee geweest. Hier is Jan van der Putten. Griekenland gaat nog eens ruim 11,5 miljard euro bezuinigen. De regering wil onder meer verder snijden in de pensioenen... en de uitgaven voor gezondheidszorg. De Griekse regeringspartijen moeten die extra bezuinigingen nog goedkeuren... en ook het IMF, de Europese Centrale Bank en de EU. De Tweede Kamer wil opnieuw uitleg van minister De Jager van Financiën... over de crisis in landen als Griekenland en Spanje. Volgende week donderdag gaan de fractiespecialisten met de minister in debat. Ze komen terug van recess op verzoek van de PVV. In Everen, een plaats bij Brussel... is een baby van een half jaar oud overleden in een snikhete auto. De vader, een militair, was vergeten de baby uit de auto te halen... en naar de crash te brengen. En toen hij smiddags bij zijn auto terugkwam, was het al te laat. En Japanse vrouwen zijn niet meer de langst levende vrouwen in de wereld. Voor het eerst in 26 jaar heeft Japan zijn koppositie verloren. De levensverwachting in Japan is iets gedaald en nu staat Hongkong op 1. Daar worden vrouwen gemiddeld 86,7 jaar oud. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met volkskrant-recensent Bor Beekman praten we over de documentaire... die is gemaakt over filmmaker en toch ook wel rare knakker Woody Allen. Mark-Robbie Visser is met zijn sportzomer dus bij kinderen... die gewoon doorbuffelen in de vakantie. En waarom mochten de uitslagen van de Olympische Spelen van 1928... niet op de radio worden uitgezonden? Ja, waarom eigenlijk niet? Je hoort het zo. De antwoord komt zo meteen. Um, trouwens, als je in contact wilt blijven met dit fijne radioprogramma... radio1.nl is de site, daar staat alles op. Dit is Robin Thick.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 them 19, uh, 2008 was dat een hit in Nederland. Robin Thick heet de man. De Tweede Kamer debatteert volgende week donderdag weer over de financiële crisis. En dat gebeurt op verzoek van de PVV, vertelt politiek verslaggever Joos Vullings. Bij de PVV uh, lezen ze de krant en dan zien ze dat de rente van, van Spanje heel erg begint op te lopen een, een record weer deze week. Uh, ze zien dat in Griekenland het begrotingstekort veel groter is uh, dan eerder aangegeven. Kortom, ze zeggen het is allemaal veel erger dan we denken. Het wordt weer tijd om bij elkaar te komen en deze situatie te bespreken met de minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Ja, en het liefst had de PVV vandaag al gedebatteerd. Ze hadden dat verzoek gisteren gedaan. Toen zei de, de SP, zei gelijk, nou, wij willen ook wel een de, debat. Dus, nou ja, vandaag dan. Maar goed, VVD en CDA zeiden, ja, er is eigenlijk niet echt iets om over te praten. Ja, wij lezen ook de krant en zien dat er ernstige berichten zijn. Maar er ligt geen besluit voor. Eh, minister De Jager moet nergens nee of ja eh, tegen zeggen in Europa. En er is nu de trojka, de bekende trojka, is nu in Griekenland aan de slag. Hè. Dus de, de, de Europese Unie, de Centrale Bank en het IMF, die zijn daar de boeken aan het bekijken. Kijken of het alles goed gaat in Griekenland. Kijk en daarvan zeggen dan VVD en CDA. Nou als die klaar zijn, dan kunnen we een debat houden. Maar goed, de andere partijen zeiden van ja, ja, ja, we kunnen wel een debat houden. We kunnen geen debat houden. Maar we willen het uiteindelijk niet blokkeren. Want het is een grote kwestie. Nou, en dan bellen ze en mailen ze een twee dagen of een volle dag heen en weer... en dan is men tot dit besluit gekomen. Dus volgende week, donderdag, gaan ze debatteren. En zij, politiek verslaggever Joost Vullings. En in principe zijn het alleen de financieel specialisten die terugkomen van reces. De 76-jarige Woody Allen, pseudoniem voor Allen Stewart Koningsberg, maakte tientallen films en levert nog jaarlijks een nieuw werk af. Vanaf deze week is een documentaire over zijn leven en werk te zien... In de Nederlandse bioscopen in Woody Allen, documentary, zien we de regisseur wandelend door New York. Tikkend achter zijn antieke typemachine en sickeneurig op première's. Bor Beekman, goedemiddag. Hallo. Filmrecensent voor de Volkskrant. Heb jij Woody Allen beter leren kennen door deze documentaire? Um, nou ja, wel iets. En, en niet zozeer vanwege de interviewfragmenten, maar, maar wel vanwege de oude beelden. Daar, ja, daar zit uniek materiaal bij. Vooral ja, dus, ja, de oude beelden, het begin van zijn carrière, waar we hier toch iets minder van hebben gezien. Hij, hij was in Amerika ja, eigenlijk al de, de bekendste stand-up comedian voordat hij uh, aan het filmen begon. Uh, je ziet hem optreden in televisieshows, je ziet hem... Uh, ja, de gekste dingen uithalen. Je ziet hem zelfs in een fragment boksen met een echte uh, kankeroe. Uh, daar kijk ik wel van op. Ja, ik heb daar volgens mij wel eens een foto van gezien, inderdaad. Uh, we, we hebben daar een fragmentje van uit die film. Uh, Woody Allen dus als komiek Hij vertelt hierover niet al de beste relatie met zijn vrouw. Uh, dat wil zeggen, die Ampex wordt even gezocht nu. Dus iemand door de stofje af op weg naar een... Hij heeft uh, er redelijk wat vrouwen gehad. Dus ja, dat ook is dat is. Ik ben, ben ook benieuwd naar welke vrouw, uh, over welke vrouw dit dan gaat. Nou ja, weet je, dat fragment zoeken we wel even. Uh, het was omdat jij erover begon, over die... Uh... Oh, dat, ik, ik begrijp dat dat is gevonden. Laten we laten even luisteren naar Woody Allen over zijn vrouw. We used to argue and fight, en we finally decided En we would besloten dat we een in Bermuda zouden nemen. of een one een van de twee dingen... And we discussed it very maturely and we decided finally on the divorce because we felt that we had a limited amount of money to spend on something, and that a vacation in Bermuda is over in two weeks, you know. But a divorce is something that you always have, you know, so the stem is ook heel ja, yeah, praat best wel snel here, vind ik. Uh, ja, hij, hij was heel gevat en snel. Uh, ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb uh, de man twee keer dan uh, mogen spreken. En dat is dan wel dat hij al in de zeventig is. Maar hij is nog steeds... Uh, uh, ja Wanneer je hem vragen stelt over zijn leven, en uh, gewoon en over zijn films... dan is hij heel gevat en kwiek en uh. Uh, uh, charmant. Maar in zijn films waar hij eigenlijk ook altijd zelf in meespeelt... komt hij altijd over als een enorme neurot Is hij dat ook echt? Ja, nou ja, ik heb hem zelf... Natuurlijk nooit meegemaakt. Behalve die, uh, die kleine 20 minuten bij rondom zo'n film. Dan komt hij niet overal als een neuroot. Uh, wat wel opvalt... Hij laat zich niet zo vaak filmen, maar in deze film... en ook in een film van tien jaar geleden, komt hij dat ook niet. Hij, eigenlijk toch wel ja, een evenwichtig uh, mens. Hij heeft wel al dertig jaar therapie, hoor. Maar nou ja, kennelijk slaat dat wel aan. Het, het is echt een man die zijn ritme heeft gevonden. Elk jaar een film en, en dat werkt voor hem. Mm. En hij is dus begonnen als komiek. En hoe is hij dan uiteindelijk filmen geworden? Nou, hij is eigenlijk begonnen als grappig schrijver voor de krant. Dus gewoon als jongetje van 15, 16 ging hij grappen schrijven voor de krant. Tegen betaling. Onder pseudoniem, Woody Allen. Omdat hij bang was dat hij er ja, op school misschien gedoe mee zou krijgen. Dat zijn, uh, zijn medescholieren het niet leuk zouden vinden. En al op zijn zeventiende verdiende hij er meer mee dan zijn ouders. Uh, hij, was, hij was geniaal in dat opzicht. Hij, uh, hij schreef vijftig grappen per dag. Zonder moeite, uh, zegt hij in de documentaire. Hmm. En, en zo is het eigenlijk verder gekomen. En, en, en, en Dat werd dan uiteindelijk verfilmd of zo? Of, of... Ja, nou ja, hij heeft ook bij Broad, uh, Broadway heeft hij wat geschreven. Hij, hij trad op in televisieshows. Uh, vervolgens heeft hij dan ja, zijn eerste film uh, What's New Pussycat uh, gemaakt. Maar die heeft hij geschreven. Hij acteert erin. Alleen moest hij de regie uit handen geven. En, ja, daar heeft hij nog altijd spijt van. Vervolgens heeft hij besloten om dat nooit, nooit meer te doen. Echt nooit, uh, Helemaal nooit in zijn hele leven. Altijd als hij wat maakt, dan, dan is hij de baas. Het gaat helemaal zoals hij het wil. Hij schrijft, regisseert. Nou, af en toe speelt hij. Uh, ook in zijn nieuwste film. Uh, om teleurstellingen te voorkomen. En, uh, ja, dat... Uh, belangrijk besluit in het leven van Woody Allen. En hij schrijft alles op een oude typemachine. <laughs> ja, ja dat, uh, aandoenlijk en ook romantisch. Maar uh, het is echt waar. Ja. En dan gaat hij knippen en plakken in de papiertjes. En dan uh, ontstaat er een script. Ja, ja. ja misschien dat wanneer hij gewoon een computer zou nemen... dat hij vijf films per jaar kan maken. <laughs> in plaats van één. <laughs> ja. en, en hoe is hij als regisseur dan? Want ik bedoel, als je kijkt naar de lijst van mensen die uh, in zijn films spelen... hij heeft ook af en toe zo'n muze die dan uh, in meerdere films terugkomt. Uh, mensen willen kennelijk graag met hem werken. Ja, eigenlijk willen alle grote acteurs wel een keer met Woody Allen werken. Um, ja, ten eerste schijnt het... Hij, hij heeft ze niet zo heel lang nodig, dus het kan ook vrij makkelijk tussendoor. Die films maakt hij redelijk vlot uiteindelijk, neemt hij ze op. Hij, hij vraagt ze niet om eindeloos scènes over te spelen. Um, ja, wat dat betreft. En, en er is ook nog een redelijke kans dat de film een groot succes wordt. Mm. Dus, en zeker nu. Vanwege Midnight in Paris en, en ook Vicky Christina Barcelona... wat echt gigantische uh, klappers waren... Uh, staat iedereen helemaal te dringen om met hem te werken. Wat is zijn ultieme film? Iemand die Woody Allen nog nooit heeft gezien. Welke film moet hij zeker gaan bekijken? Nou, dat zijn er vrij veel. Maar uh, ja, je kunt ook gewoon bij het begin zijn eerste echt goede film... Denk ik of vind ik, Take the money and run uh, over een, uh, ja, een weinig capabele crimineel. Uh, dan, dan zitten we echt nog in de jaren zestig. Maar uh, ja, voor velen is de jaren zeventig zo, midden jaren zeventig, toch wel het hoogtepunt. Uh, met Manhattan, uh, Annie Hall en uh, uiteindelijk ook Henna en haar zusters dan weer wat later. Uh, dat zijn ook de films ja, waar hij uh, uh, ja, de meeste prijzen mee heeft gewonnen. Ja. En die, die het meest te zien zijn. Maar het is ook wel leuk om een beetje te gaan grasduinen... in de wat minder bekende woedies. Um, een aantal zijn te zien. Nou, vooral zijn stedenfilms bij Ai uh, in Amsterdam de, de komende maand. Alvast als vooruitloop op zijn, uh, ja, zijn volgende nieuwe speelfilm. Ja, to Rome ja. With Love heet hij. Uh, heb je die al gezien? Nee, die heb ik nog niet gezien. Maar um, ja, de berichten zijn, uh, zijn niet zo heel erg goed... Um, dus ja, dat is dan wat mankeert er af, volgens, de, volgens de kenners? Nou ja, zelfs in Italië waren, waren ze uh, ja, toch, toch wel een klein, klein beetje teleurgesteld. En daar ja, zijn ze critici over het algemeen vrij mild over Italiaanse films. Maar um, ja, misschien net iets te luchtig. Hij, hij, Woody Allen beweegt zich in de, ja, de hersen van zijn carrière. Het wordt, wordt allemaal steeds luchtiger en, en speelser en, en heel vaak is dat heel erg leuk en vermakelijk. Maar misschien of je speelt iets zijn hand. Maar ja, goed, dat is voor mij ook uh, gissen. Ik, uh, <laughs> ik, heb, ik heb hem zelf nog niet gezien. Nee. Het is wel zo. Ja, het, het blijft een hele interessante reeks. Want ik, ja, ik, ik wil hem ook zeker weer zien. En ik kan me voorstellen dat Woody Allen films, die willen, fans, die willen alles zien. Maar het is wel leuk. Hij heeft zich een jaar of zeven geleden in, in, in Londen een beetje heruitgevonden. Met, met Matchpoint. Oh ja. heeft hij heeft een aantal films in Londen gemaakt. En sindsdien is hij op een... Uh, Europese tournee. Dus Barcelona, Parijs, Rome. Volgens de laatste berichten gaat hij dus nu naar Stockholm. Amsterdam? komt Nou ja, het is hem wel eens gevraagd. En de laatste keer, ik sprak hem rondom Midnight in Paris. En toen werd ook meteen iedereen wat, what's next? En toen had hij het al over Zweden. Moskou zat hij over te twijfelen. Afrika leek hem helemaal niks. Want dat vond hij allemaal maar eng. En dan was hij nog nooit geweest. Hij moet iets... Haven met die stad. Ja, in Zweden is natuurlijk uh, ja, uh, Ingmar Bergman, mm -hmm. die, uh, uh, ja, een van zijn uh, ja, belangrijkste leermeesters, denk ik wel. Um, Rusland, ja, Hij is gek op de Russische literatuur. Dus ja, we zullen iets moeten vinden in Nederland. Uh, ja, uh, wat hem over de streep nou, kan ja, van, trekken. Van hoog dacht ik, uh, misschien. Nou, dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar ja, die, die heeft ook natuurlijk wel rondgezworven in Frankrijk. Dus ja. daarvoor ja. Uh, ja, hoeft, dat heeft hij allemaal net een beetje behandeld in, uh, in dat midnight in ja. Paris. Ja. Het is wel zo, het uh, belangrijkste allereerst... is dat er dan een paar miljoen nog op tafel worden gelegd. Ah. En dat hij alle ruimte krijgt om in Amsterdam te filmen. met uh, ja, op, uh, Overal waar hij maar wil. Ja. Nou ja, we fluisteren we hem toch maar even in. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Eerst maar zelf wachten hoe die uh, nieuwe film van hem eruit ziet. To Rome With Love. En die documentaire is dus te zien vanaf uh, vanavond in Amsterdam... Utrecht, Nijmegen, Groningen, Den Haag en Amsterdam. Zei ik dat al, Ja, hou de filmladder gewoon in de gaten. Bord mee, bang. Dank je wel voor de uitleg. De Radio 1 Sportzomerbus. Vanochtend was Mark Robin Visser in Den Haag bij een zomerschool... waar gewoon wordt doorgewerkt, Ja, ook tijdens deze dagen. Er zijn ook kinderen die tijdens de vakantie op een andere manier doorploeteren. De Sportzomerbus is aan, aangeland bij een hockeyveld in Laren... en onze sportieve Mark Robin slaat natuurlijk gewoon een balletje mee. Toch? <laughs> ja, wat dacht <laughs> jij? Natuurlijk. Ik kan niet wachten. Het is overigens ook niet uh, zomaar een, een hockeyveld hier in Laren. Het is een gloednieuw hockeyveld, heb ik gehoord. Aangezond van 450.000 euro. Ja, dat draaien ze hier in Laren hun hand niet voor om. Het ziet er schitterend uit. Kunstgras met een sproeiinstallatie En uh, de lichtmasten uh, komen daar nog bij, heb ik uh, begrepen. En hier, is dit is een van de locaties uh, van de Nationale Sportkampen. En hier wordt, je mag wel zeggen, op niveau... Pido Haspers? Ja, dat klopt. We hebben verschillende uh, groepen. We hebben original hockey waar ze inderdaad uh, in de middag wat meer plezier hebben en andere dingen doen. Maar we hebben ook top hockey hier. En uh, daar zijn we blij verrast met het uh, aantal deelnemers, maar ook zeker met het niveau van de deelnemers. We hebben een uh, aantal deelnemers die in Nederlands B en in uh, België B hockeyen. Dus uh, ja, hoog niveau. Hoog niveau. En wat voor soort kinderen zijn dat nou die naar zo'n kamp gaan? Ja, dat zijn kinderen eigenlijk, uh, ja, ze verschillen heel erg van uh, alle leeftijden. Van uh, jongens, meisjes, allemaal door elkaar. Ja. Uh, ze komen uit heel Nederland, dus dat kan ook allemaal. Dus uh, ja, eigenlijk heel gevarieerd. Maar de, er zitten er wel een hoop tussen die echt heel graag beter willen worden. En daarom uh, in de zomer extra kampen doen. Om zo uh, uh, in het nieuwe jaar klaar te zijn uh, voor het nieuwe seizoen. Ja. ja, en jullie hebben elke dag ook uh, tophockeyers uh, top over de vloer. Zoals vandaag bijvoorbeeld Lieke Bas. Of niet? Ik nou, moet ineens ik ben... heel verlegen lachen. Je kwam ik net ben... heel stoer naar me toe en je zei ik ben spits van de terriers. Ja, nee dat klopt. En nu zie ik ineens een heel andere Lieke. Ja, een heel nou. zacht spitsje. Ik ben een heel zacht spitsje. Nee, maar het is wel even leuk nee. voor de luisteraars. Ik heb zelf namelijk heel veel verstand van hockey. En ik weet <laughs> dat jullie ineens zijn gepromoveerd naar de hoofdklasse. Plots klaps boom. Mede dankzij jou. Nou, we zijn inderdaad afgelopen seizoen uh, onverwachts uh, gepromoveerd naar de hoofdklasse. Ja. Uh, in een uh, reeks van drie promotiewedstrijden hebben we er twee gewonnen. En uh, dat was uh, genoeg om, uh, ja. om te promoveren. En dus, daarbij uh, is een topper en dan sta je hier dus uh, in, uh, op zo'n zo hockeykamp. En wat doe je dan hier? Nou, ik ben vandaag ben ik eigenlijk uh, voor extra even langsgekomen. Omdat ik zelf ook werk voor de Nationale Sportkampen. En het ja. gewoon ontzettend leuk vind om te kijken hoe het hier op kamp gaat. Ja, even voor de duidelijkheid, er zijn heel veel locaties in Nederland waar sportkampen zijn. Ja. Hier in Laren is er eentje. Ja, klopt? Ja. ja. En je komt even kijken, hoe het is. wat wou je zeggen? Ja, dan denk ik wou even zeggen dat uh, we zijn heel trots dat Lieke gewoon eigenlijk als begeleider of als uh, veldcoördinator ja. er is. Uh, zo hebben we nog twee meiden die in Nederlands A-hockeyën, die hier ook gewoon als begeleider ja. zijn. Ja. En dat, dat we andere toppers hebben, zoals Raoul Eeren, coach van Den Bos, die jaar na jaar kampioen wordt. Ja. Uh, Lieke Huls is hier geweest, speelt ook bij Den Bos. Salman Akbar, keeper van uh, Pakistan en, uh, en van Laren. Ja, wordt dat zijn niet de minste. Dat zijn uh, de allergrootste namen, ze zijn we erg trots op dat we die uh, langs kunnen krijgen op onze kampen. Ja, en ondertussen vliegen, mag ik wel zeggen, de ballen me uh, hier, uh, hier uh, om de oor. Ik moet toch wel ineens denken aan die arme kindertjes vanochtend op die zomerschool, die de hele dag, de hele dag door moeten blokken binnen. Mm -hmm. Wij staan hier lekker in de zon. Wij staan heerlijk in de zon, ja. Lieke, was jij vroeger een goede leerling op school? Absoluut. Ja? absoluut Je hebt ja. geen zomerschool nodig. Nou, ik, er was toen nog geen school, nee, zomerschool. Is relatief nieuw, ik ja. Me <laughs> maar nee, in de zomer was ik lekker uh, altijd buiten. Gewoon ja. uh, niet. Een te goede gaan. leerling. Ik, heb, ik was al een goede leerling. Ja, ja, wat dat betreft het pas je leuk. wel in het hockeyplaatje. Want dat is toch... Ik wil niet te veel in clichés vervallen... maar dat is toch meer... Het heeft toch wel een beetje iets van... Uh, nou, ik zal de zin niet afmaken. Nou, jij, doe jij het maar, help me eens. <laughs> ja, er, uh, er lopen op, uh, op hockeyclubs veel uh, mensen rond inderdaad... met een, uh, ja, met een goed, uh, goed IQ. Ja. ja, absoluut. Ik ben heel benieuwd hoe dat met Anne mee is. Kunnen we haar nu uit het veld halen? Ja, dat kan wel even. Uh, Anne Me, wat ben je aan het doen... Uh, de sleeppush oefenen. de sleeppush. Ja. Doe eens even voor hoe die gaat. Oké. Okay, ja, je hoeft je gebitje niet in te doen denk ik. Nee. Leg even uit wat je gaat doen. Um, ik probeer de bal dus laag te slepen. Nou, ja. En dan, met een bepaalde techniek door naar mijn uh, teamknootje... Oké, okay, doe maar eventjes. Dan ga ik eventjes naar Guido. Uh, mee is een van de, van de jonge beloften, mag je wel zeggen? Ja, ze speelt in Nederlands B. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. En uh, om de absolute top te halen hebben we ook wel eens in de lezing gehoord... van Kim Lammers moet je heel veel uren maken. Ja. En uh, daarom dus komen ook dit soort toppers, uh, althans toppers in SP... komen naar de Nationale Sportkamp om beter ja. te worden. Ja, mee, als ik nog even mag. Uh, hoe, hoe ziet jouw programma er hier uit? Wat doe je hier allemaal? En hoe lang ben je hier? Um, ik ben hier van ongeveer 9 uur tot half. Ja, maar hoeveel ja. dagen? Ben je hier een hele week? Of hoe gaat dat? Ik ben hier uh, vijf dagen. Ja. ja? Ja. En je bent 14 jaar, dus ja. je zit gewoon op school en je hebt nu schoolvakantie. Ja, klopt. Ik, ben, ik heb nu vakantie. Dus Zou je niet liever iets anders uh, willen gaan doen? Lekker in de zon gaan zitten of zo? Nee, ik vind het heel leuk om te doen, dus wel heb ik besloten om lekker een hockeykamp te nemen. En jij bent ook ambitieus, hè? heb ik begrepen. Ja, ik wil heel Jij wilt maar... verder? Ja. Ik wil heel graag een Nederlands team halen als het zou kunnen. En je bent dus al heel ver, want je zit nu in Nederlands B. Dus dat is ja. echt, uh, voor je, iemand van jouw leeftijd is dat heel erg goed. Wat zijn je zwakke plekken? Mijn zwakke plekken zijn dat ik uh, fysiek nog niet zo. Uh, en uh, ik denk ook uh, sociaal. Sociaal. Nou, ja. ik vind het echt wel leuk met jou hoor. Ja, nou, hartstikke <laughs> mooi, maar dat ik het nogal moeilijk vind om uh, in een uh, team. Uh, ja. Ja, dat nou ja. moet je natuurlijk ook allemaal leren, toch, uh, Lieke? Dat, dat komt toch allemaal met de jaren? Dat komt absoluut allemaal met de ja. jaren, ja. ja zeker, teamplayer worden, dat, uh, dat komt vanzelf. Oh, Amamee ja. gaat meteen alweer doorspelen, ja, dus ja. inderdaad, ja, dat is, uh, ja. Ja, die is uh, heel ambitieus. Ja. Die wil nu uh, die sleeppush wel onder de knie krijgen, natuurlijk. Hartstikke leuk, op een nieuw veld, lekker in de zon? Zeker, zeker. En, uh... Ja, we hebben gelukkig deze zomer nog veel meer kampen. Het is pas de vierde ja. van de negen weken in de zomer. En het is één van de vele locaties, dus uh, ja, erg lekker. Ja, zeg Guido, heb je ook nog een, uh, een stik voor een beginner? Even voor ja. mij, dat ik even op een klein hoekje... Nou, misschien mag ik die van Anne mee even le uh, lenen. Ja, nou, ik zou niet durven, want dat is toch wel dames B. <laughs> dat is een hele hoge stik. Dat is ook wel waar. Misschien, uh, misschien hebben we ergens nog wel een stik liggen... dan kunnen we zo nog even oefenen. Ik ga het dus even voorzichtig proberen... op dit prachtige veld van de, van, uh, de hockeyvereniging in Laren. Ik zou zeggen, groeten en terug naar Hilversum. Dag sportieve Mark Robin Visser daar in, uh, in Laren. Hij gaat het proberen. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Deborah Blekkenhorst en Jurgen van den Berg. No milk today. My love has gone away. The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 You no. Die 66 Hermans, Hermans natuurlijk en No Milk Today. Londen maakt zich natuurlijk op voor de Olympische Spelen. En wij doen daar op Radio 1 uitgebreid verslag van. En dat is iets dat bij de Spelen van 1928 niet mocht. En waarom dat verboden was. Vraag maar aan Paul Arnoldussen. Hij schreef een boek over die Spelen van 1928. Goedemiddag. Dag. In 1928 kon er wel al verslag worden gedaan van de sportwedstrijden. Maar ze waren niet te horen op de radio. Waarom niet? Nou ja, terecht. Er was dus een grote angst dat. Uh... De mensen niet meer naar het stadion zouden gaan als, uh, als ze het live zouden horen. Dat was eigenlijk niet zo redelijk. Want doel, uh, uh, Han Hollander had al eerder een wedstrijd Nederland-België verslagen. En daarna is het voetbal er niet ingestort zoals bekend. En daarbij uh, was er wel wat radio, maar dat waren gecodeerde ge ge ge uitslagen. En het waren ook de kranten die zich zeer verzetten tegen die, tegen die uh, verslagen vanaf de plek omdat ze meenden dat dat ten koste ging van hun oplagers. Want de dagbladen... Ben dus Ben koos dus voor de dagbladpers. Ja, waar men dus van minuut tot minuut eigenlijk verslag deed eh, op die manier. Nou, de... dat moeten we niet overdrijven. Maar bijvoorbeeld wow. de wedstrijd Nederland-Euroquee, dat is een voetbalwedstrijd. Daar werd vanaf zowel het, het, het kantoor van de Telegraaf als het kantoor van het Handelsblad werd daar verslag gedaan in de zin zoals je dat nu wel met Twitter hebt bijvoorbeeld Jansen schiet op doel hé uh, hey, naast uh, uh, en zo werd dat voorgelezen. Ja, ook op liveblogs zie je kracht, dat gewoon. ze plaatsen naar hun kranten doorbelden. En uh, de kunstolympiade was toen ook nog uh, iets dat op het programma stond. Ja, dat is er is een jaar of twaalf opgestaan. Dat was omdat men natuurlijk vond dat het altijd, misschien niet altijd een beetje ordinair was, hè? alleen maar dat sporten. Dus werd er een kunstolympiade naast gezet en je kon in dus allerlei categorieën allerlei landen inschrijven. Dat ging van het maken van penningen tot muziekstukken, tot, uh, tot, tot, tot, tot schilderijen en zo. Ze hadden allemaal wel als beperking dat ze iets met sport te maken moesten hebben, maar dat leidde dus tot vrij rare tafereelen. Want ja, een, een zeezichtje met zeilers erop was dus ook sport want het was, zeilen. En op een gegeven moment was er zelfs een dame, die, uh, een schilderij van een dame, die in een auto stapte. En dat heette Op Weg Naar de Olympische Spelen. Ja, is toch, heeft ook dat heeft toch ook dat wel met de accepteer. Spelen te maken dan, hè? Ja. Nee, nou goed, maar men had dus toch uh, de behoefte dat iets met sport te maken moest hebben. Maar Nederland scoorde daar erg goed in, dat was niet helemaal onverklaarbaar, omdat veel van die juryleden Nederlanders waren. Ja, maar goed, we hebben hem snel laten vallen, die kunstolympiade. Dat is snel weer verdwenen. Uh, nog even heel snel uh, de vlam. Het is nog een beetje onduidelijk hoe dat morgen gaat. Maar in het Olympisch Stadion was het gewoon iemand van het uh, gasbedrijf, geloof ik, die kwam. Ja, maar dat was ook de eerste keer dat het gebeurde. Hè? Kijk, dat, die, die vlam, je moet het zo zien, dat, dat die Olympische Toren zag er zo leuk uit. Met, met, met, met zo'n uh, zo leuk rondje erbovenop. Een beetje in een soort afbakje. En uh, nou ja, toen dacht uh, men... Wat leuk om daar een vlammetje in te zetten. Dat is, dat is wel een vrolijk gezicht. En zo'n geschiedenis. Dus, dat werd helemaal niet plechtig gedaan of zo. Men uh, was een man, een bedrijf, die uh, een vlammetje hield. Bij, uh, en hij brandde. En hij brandde. Nee, ja, die brandde ja. niet eens lekker hoor. Je moet je voorstellen dat er volgens ons een soort rookpluim... Dus maar toch, was. hij deed het. Maar van <laughs> was weinig sprake hoor. Schrijver en journalist Paul Arnoldussen over de Spelen van 28. Tom is terug. Ja, we mogen weer. 0800-1101. Klagen, vragen. Ze hebben een dagje kunnen sparen. Dus ik ga snel. 0800-1101. Nu bellen en dan uh, straks tegen half zes is het uh, op de radio. Hier in de Radio 1 Sportszomer.